wat is precies geluk? Wat houdt dat in? Want iedereen is kennelijk zoekende naar geluk. Maar we zouden eerst natuurlijk geluk moeten definiëren. Willen wij geluk vinden? Dus mijn vraag richting jullie is: wat is geluk? Is geluk rijkdom, bezittingen, ja, mooie vrouw, dikke auto, zoals ze zeggen? Is geluk. Dat jij op een bepaald moment een hoge functie gaat bekleden. Dat jij ineens bedienden krijgt, mensen die jou dienen. Is geluk dat jij fysieke kracht bezit, sterk bent? Is geluk dat jij gezond bent en niet ziek? Wat is precies geluk? Dat is de vraag die vele mensen bezighoudt. Dat is natuurlijk logisch, want iedereen wil gelukkig zijn. Iedereen wil in dit wereldse leven gelukkig zijn. En daarom zoekt iedereen naar geluk. En zoals een broeder gisteren zei, als je tegen iemand zegt, ben jij gelukkig? Wellicht dat hij in eerste instantie zegt ja. Maar als je hem een aantal vragen stelt, dan blijkt uiteindelijk dat hij eigenlijk niet gelukkig is. Er zijn... Mensen, beste broeders, die hebben getracht, die hebben geprobeerd geluk te vinden via bepaalde wegen. Maar dat waren allemaal incorrecte wegen. Wegen die niet juist waren. Maar toch dachten zij geluk te vinden in die wegen. Zo dacht bijvoorbeeld verouw. Hij dacht geluk te vinden in koningschap. Hij dacht bij zichzelf, als ik de wereld zou regeren, ...dan zal ik gelukkig zijn. Dat heeft hij gedacht. En hij heeft ook de wereld geregeerd. En hij werd ook een koning. Maar het was een koningschap die niet gebaat ging... ...met iman voor Allah subhanahu wa ta'ala. Het was een heerschappij... ...die niet gebaat ging... ...met gehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa ta'ala. En wat was het gevolg? Dat Allah subhanahu wa ta'ala... Hem geen geluk gaf. En dat juist hij in aanmerking is gekomen voor de toren. De woede en de vervloeking van Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hij werd verdelgd. Hij werd vernietigd. Zowel in het wereldse leven als in het Iannamans. In het wereldse leven verdronk hij. En in hier namens is de bestraffing groter. En over hem. En zijn volgelingen. En zijn gelijken. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Naru yu'raduona alaiha guduwaan wa asiyyaan. Subhanallah. Hij zegt. Iedere ochtend. En iedere middag, iedere avond, worden zij blootgesteld aan de bestraffing van het vuur. En op de dag dat het uur zal aanbreken, doet Firaan en de zijne de meest heftige bestraffing binnentreden. Dus ze worden iedere ochtend en iedere avond, hiermee wordt verwezen naar de bestraffing die plaatsvindt in het graf. Ze worden nu al gestraft voor hun daden. En als het uur aanbreekt, dan is de bestraffing op de dag des oordeels nog groter voor Firaun en, zijn, en de zijnen. Dus Firaun dacht geluk te vinden in koningschap, maar hij kwam er bedrogen uit. Karon bijvoorbeeld, die dacht geluk te vinden in rijkdom, in geld, in juwelen, in parels, in schatten... En dat heeft hij ook gekregen. Hij was in het bezit van al deze zaken. Maar in plaats van Allah subhanahu wa ta'ala te danken voor de gunsten die hem geschonken zijn. Wat heeft hij gedaan? Hij was Allah subhanahu wa ta'ala ondankbaar. Wat was het gevolg? Fagasafna bihi wa bidarihi Subhanallah. Hij zakte door de grond de grond werd onder zijn voeten vandaan weggehaald. Alles eindigde per slot in de bodem van de grond. Hij en zijn bezittingen en zijn huis. Alles. In één keer was Karon vernietigd, afgelopen. Andere mensen die denken geluk te vinden in bekendheid. Hij denkt als ik een bekende voetballer hoor, of een beroemdheid, of een acteur, of een zanger. Dan zal ik geluk vinden. Dan zal ik gelukkig worden. En andere mensen die zijn constant bezig met het najagen van het wereldse. Van de wereldse zaken. Constant bezig met handelen. Constant bezig met werken. Constant bez want ze denken dat het de dunia hen geluk zal opbrengen. En wederom komen zij allemaal er bedrogen uit. En niet alleen dat. Allah subhanahu wa ta'ala ontneemt hen geluk. Want hij zegt: Om een a'rada en dhikri. Fa inna danka. Wa nahshuruhu Luister goed. Degene die zich afwendt van mijn gedenking. Afwendt van mijn aanbidding. Afwendt van mijn verplichtingen. Die zou een donkere leven leiden. Hij zou leed, smart, moeilijkheden kennen in het leven. Het leven zou donker voor hem zijn, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En niet alleen dat, op de dag des oordeels zal hij als een blinde opgewekt worden. Deze mensen hebben getracht geluk te vinden via bepaalde wegen. Maar zoals ik zei, via valse wegen. Wat was het uiteindelijke resultaat? Dat ze geluk niet hebben bereikt. Maar de vraag rest nog steeds, wat is geluk? Laten wij de vraag anders formuleren. Wie is degene die in staat is geweest om geluk naar de harten van de mensen te brengen? Wie is degene die erin is geslaagd om de mensen op één lijn te krijgen? Om hun gedachten op één lijn te krijgen? Om van vijanden broeders te maken? Om van mensen die ontzettend ongelukkig waren, gelukkig te maken? Wie was dat? De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus geluk zit hem in de boodschap van de profeet, sallallahu alayhi wa En wat houdt de boodschap van de profeet in? Al iman billah, wal amal salih. Geloof in Allah subhanahu wa ta'ala en het verrichten van goede daden. Als men deze twee zaken weet te combineren, dan zal hij gegarandeerd geluk vinden, staat vast. Geluk die alleen maar de allergrootste kennen... Neem als voorbeeld de profeet Jonas, salam Toen hij in de donkerte van de buik van een walvis zat. Toen hij door een walvis werd opgeslokt, Toen hij daar in haar buik vast zat. In de donkerte. En er was geen uitweg voor hem. Er was, niemand kon hem hulp bieden behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand kon iets voor hem betekenen behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Deze man... In zo'n situatie leerde hij geluk kennen, En hij schreeuwde vanuit de buik van deze valvis. La ilaha illa ant subhanak. Inni kuntu min Hij zei, er is geen God die het waard is om aanbeden te worden behalve u. Tawhid Subhanak. Verheven zij u. Waarlijk, ik was een van de onrechtplegers. In zo'n benarde positie leert Yunus B'nomette, of proeft Yunus Mette geluk. Neem een andere voorbeeld, andere profeet. Wat te denken van Moza, salam? Toen hij achtervolgd werd door Firaun en de zijnen. Toen hij uiteindelijk aankwam bij de zee. En geen uitweg meer zag. En iedereen stond om hem heen. Ben Israël, allemaal. En zij dachten werkelijk dat Firaun hen te grazen zou nemen. Zij dachten dat het afgelopen was. Ze zeiden ook steeds tegen Moesah: We worden ingehaald. Maar luister naar iemand die geluk heeft gekend. Hij zegt: Kalla, inna, ma'ya, rabbi, sayahdin. Wel nee. Ondanks alles wat hij aanschouwt, ondanks alles wat hij ziet om zich heen, hij ziet vrouwen aankomen. Toch zegt hij: Wel nee. Ik heb mijn Heer bij me. Hij zal me leiden. hij zal een uitweg voor me vinden. Subhanallah. Dat is geluk. Dat men. sterke iman voelt. Zekerheid krijgt op een bepaald moment. Dat hij niet meer twijfelt aan iets. Wel nee. Ik heb mijn heer bij me. Hij zal me leiden. Wederom. Met de tong van tawhid spreekt deze man. Vandaag de dag. Als een van onze mensen. Subhanallah. Zelfs de moslims. Getroffen worden. Door een moslima. Door een beproeving. Door een ongeluk. Dan wendt hij zich. Tot de graven. Tot de dode mensen. Hij vraagt hen om verlossing. Hij vraagt die doden om redding. Maar kijk naar deze profeet. Toen hij het probleem voor zich zag. En hij beproefd werd. En hij in een terecht kwam. Wende hij zich tot de Heer van de hemel. En zei: Kalla inna ma'ya rabbi Toen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. In l'gar, in de grot. Samen met Abu Bakr zat. Omsingeld door de mosrijkeen, met de zwaarden in hun handen, bewapend. En als maar iemand Mohammed te pakken zou krijgen, dan zou die hem doden. En Abu Bakr die kijkt steeds om zich heen. Hij weet niet wat hij moet doen. Hij maakt zich zorgen over de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Zorgen over de islam en het daoen van de islam. En hij kijkt steeds naar de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Maar luister naar een man die geluk heeft gekend. Een man. ...die met de ton van Tauhid spreekt. Een man die weet dat zijn Heer aanwezig is... ...en hem niet in de steek zal laten. Hij kijkt naar Abu Bakr... ...en ziet de aarzeling... ...ziet de twijfel... ...ziet de angst... ...en zegt tegen hem... ...met een gerustgestelde hart... ...la Inna Allah ma'ala... Wees niet getreurd, Abu Bakr... ...wees niet bedroefd... ...want Allah... ...is met ons... Ja, dit is geluk. Dat iemand zo'n niveau bereikt. Waarin hij zeker is van het feit dat zijn Heer bij hem is. Dat hij de nabijheid van Allah subhanahu wa ta'ala meemaakt. En voelt. Toen Jozef alayhisselam in de gevangenis werd gegooid. En jaren doorbracht in de gevangenis. Ten onrechte. Wat hield hem op het been? Het ware geluk... ...dat hij heeft gekend. Iman. al amal salih. hield hem op het been. En de mensen om hem heen die ook in dezelfde gevangenis zaten... ...die hadden ontdekt... ...dat Jozef een gift had van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij was namelijk in staat om dromen uit te leggen. En zij vroegen hem steeds over hun droom. Ik heb dit gedroomd en dit gedroomd. Wat betekent dat? En dan laat... Yusuf salam de dromen voor wat ze zijn. En hij begint uit te nodigen in de gevangenis naar Allah subhanahu wa ta'ala. Want ja, deze mensen wilden iets van hem. En zo dient ook een moslim te zijn. Je moet een voorbeeld nemen aan Yusuf a.s. Als iemand jou nodig heeft, maak gebruik van die gelegenheid om de mensen uit te nodigen naar Allah subhanahu wa ta'ala. Dus toen deze mede van Jozef a.s. hem vroegen over hun dromen, maakte hij gebruik van de gelegenheid. En hij zei, ja, Wat is beter, zei hij tegen hem. Ja Ook bij de medegevangenen. Wat is beter, verschillende goden, waardoor jouw aanbidding verstrooid zult zijn. Want wie dan zou je dan moeten aanbidden? Een aantal mensen heeft duizenden goden. Wie zou hij dan moeten aanbidden? Wie zou hij dan moeten behagen? Tot wie zal hij zich moeten richten? Hij moet die tevreden stellen, hij moet die tevreden stellen, hij moet die tevreden stellen. Is dat beter, zegt Yusuf alayhisselam? Amillahu al wahidu al Of één ware God. De almachtige. Natuurlijk, één is makkelijk. Je hoeft je maar tot die ene te wenden. Tot die ene te richten. Als je hem tevreden stelt, is dat voldoende. En velen van jullie kennen het verhaal van Muthaymi, ya rahmatullahi Zegel Islam Muthaymi. Toen hij geleid werd naar de gevangenis. Hij werd in de gevangenis gestopt. De deur, deur werd achter hem dichtgemaakt. En hij zat in een kleine kamertje. En hij heeft heel vaak in de gevangenis gezeten. Hij heeft een groot deel van zijn leven doorgebracht in de gevangenis. Omwille van Allah, subhanahu wa ta'ala, en omwille van het geloof. En toen de deur achter hem dicht werd gemaakt, zei hij... Wat zouden mijn vijanden mij kunnen maken? Luister naar deze prachtige woorden. En ik doe dat je ze leert en onthoudt. Want deze woorden brengen geluk. Deze woorden, als jij dit ook voelt. Wat zegt islam, de voelde toen de tijd. Wallahi illa, illa, illa, is het voor de eerste keer geluk leren kennen? Hij zegt Wat kunnen ze mij maken? Moet je voorstellen? Hij zit nu gevangen. Hij zegt: Ana, Bustani, wa Ik heb mijn tuinen en mijn paradijs bij me, hier in mijn borst, hier binnen in mijn hart. In zerto verhier mij. Als ik ga, dan heb ik het bij me. En dus ook, als ik gevangen word genomen, dan heb ik ze bij me. En als iemand zijn paradijs en zijn tuinen bij zich heeft, maakt niks meer uit. Ana qatli shahada. Als mij het leven wordt ontnomen, dan ben ik een martelaar. Dus als zij mij willen doden, ben ik een martelaar. Wa ik min siyaaha. En als ik mijn land moet verlaten, dan beschouw ik als een toeristische tripje, zoals ze zeggen eigenlijk. En beschouw ik als een reis. Dan ga ik even weg naar een andere land. En als ik gevangen word genomen, gevangen wordt gehouden. Dan beschouw ik het, je kent het wel. Als iemand zich van de wereld wil terugtrekken. Van de hetsen en de drukte van de stad. Vaak zie je dat een aantal mensen als ze zich willen terugtrekken van de hetsen en de drukte van de stad. Dan zoeken zij of dan gaan ze eigenlijk samen zeg maar, kamperen in de bergen. Op zoek naar de stilte. Op zoek naar de rust. Dus hij zegt, voor mij is gevangenis... galo, hetzelfde eigenlijk. Om een beetje de drukte van de stad te ontlopen. En om een beetje zeg maar, de hetsen van de mensen zeg maar, achter me te laten. Zodat ik weer lekker op mezelf kan zijn. En lekker weer goed kan nadenken. Kijk subhanallah naar deze man. Ibrahim Adham. Deze man, ook een van de cellen. Die had zelfs geen dak boven zijn hoofd. Hij sliep op straat. En vaak had hij niet voldoende om te eten. En luister naar wat hij zegt. Ana <saan> <saan> fi'aish. Hij zei: ik verkeer in een leven. Als de koningen. Als de heersers. Zouden weten hoe dit aanvoelt. Dan zouden ze ons... Aanvechten om dit van ons af te pakken. De man op, slaapt op straat. Heeft niks te eten. Maar zoals Seychelles Labrothenia zei. Ik heb mijn paradijs en mijn tuinen hier binnen. Dat kan niemand van mij afnemen. kan niemand van mij afpakken. Dat is geluk beste broeders. Geluk is iman billah. Geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. En het verrichten van goede daden. En kijk naar deze mensen. Die voorbij zijn gekomen. Zij hebben geluk gekend. Niet in geld. Niet in mooie vrouwen. Niet in dure auto's. Niet in fysieke kracht. Niet in een hoge maatschappelijke stand. Nee. Het zat hem voornamelijk in geloven in Allah. Subhanahu wa ta'ala en daarom ook degene die Allah subhanahu wa ta'ala behaagt en naar zijn tevredenheid zoekt zal ook met dit geluk beloond worden geluk zit hem beste broeders in de moskeeën geluk zit hem in het reciteren van de koran geluk zit hem in deze onderlinge broederschap geluk zit hem in het volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zoals we de vraag anders hebben gesteld. Eerder zeiden wij. Wie heeft geluk kunnen brengen naar de mens? Dat is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Niemand anders. Dus geluk zit hem in de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Als de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam ter sprake komt. Dan zouden wij ons nederig moeten opstellen. En zouden wij onze oren moeten spitsen. En zouden wij moeten luisteren. Dus je zegt om Allah, beste broeders. Geluk zoals ik zei, is ook te vinden in deze onderlinge broederschap. We hebben nog een aantal dagen te gaan. Vandaag en morgen in Laten wij daar gebruik van maken. En laten wij daar ook van genieten. Wellicht dat Allah, subhanahu wa ta'ala, en doe dat ook met ikla. Wellicht dat Allah, subhanahu wa ta'ala, jou dat geluk zal schenken. En jou dat geluk nooit meer zal ontnemen. وسبحانك الله وحده الشهود لا إله إلا إنت الصفر كوتبو إليك